Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1219. We gaan luisteren twee uur lang naar New Age muziek. Ik ben Ben Oveugen, uw gast hier. Ik eh, draai de plaatjes achter elkaar. En in het begin van het uur vertel ik even over de nieuwe werkjes. Ja, ja. De artiesten zijn uit hun winterslaap. Eh, Komen en de CD's stromen weer binnen. Dat is wel heel, heel erg fijn. Uh, vier in dit uh, programma Greg Maroni, hij, op solo piano. Hij uh, neemt de aftrap, zal ik maar zeggen. Quiet Piano Improvisations of volume 2. En uh, daar beginnen we mee. Dus alleen maar uh, piano. Daarna komt uh, Maria Parker. En zij heeft een, uh, sinds lange tijd eigenlijk weer een nieuwe album gemaakt. Indo-Latin Jazz. Live in Concert. En zij uh, komt daar gelijk achteraan. En in het volgende uur hebben we natuurlijk ook weer twee gloed, nieuw werkjes. Wil je het allemaal meelezen dan kan dat via peacefulradio.info. Daar vind je de playlist 1219. We gaan gauw beginnen hier op C M Zandvoort. Veel luisterplezier.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 Ronnie, and you're listening to Peaceful Radio. Mm -hmm.